Wij zoeken dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkander te zingen uit Psalm 49 en daarvan het derde bed. Hij kan dien prijs ziel ziele dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier al door het licht te zien en door zijn schat het naarbederf te Hij ziet elk uur der wijzen levens en de dwaze dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in sterven niets kan baten, maar dat zij al aan anderen overlaten. Wij noemen u het derde vers van Psalm 49. <tieding> welk men opgetekend vind in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Galatiërs en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij noemden u Galatiën 5. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, ziet ik Paulus zegt u, zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een ijgelijke mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden, gij zijt van de genade gevallen. Want wij verwachten door den geest uit het geloof de hopen der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liet wel, wie heeft u verhinderd, de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept, er weinig zuur, deze verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere, dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zijt. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis vredig, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken, want gij zijt op vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet, tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naasten liefhebben, gelijk gelden. Maar indien gij elkander wijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door den geest en volbreng de begeerlijkheid des vlees niet. Want het vlees begeert tegen den geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander. Al dat gij niet doet hetgeen gij wilde maar indien gij door en geest geleid wordt zo zijt gij niet onder de wet de werken des vleesje nu zijn openbaar welke zijn overspouw hoederij, onreinigheid, ontuchtigheid afgolderij, venijmgeving vijandschappen, twisten afgunstigheden, toren gekijf, tweedracht ketterijen Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, beleidschap, vrede, langmoedigheid, goede dierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de Indien wij door den geest leven, zo laat ons ook door den geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover. <tie> Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft en die nooit laat varen het werk. Zijn er heilige vingeren die trouwen houdt en eeuwig leeft? Amen genaten barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang rijkelijke vermenigvuldig van God de vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de werkingen van God, den heilige Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed en gaan dan eerst over tot het bedienen van een heilige dood. Verheef de eeuwige en drieënige verbond Jehova. Een God der geesten van alle vlees. Dat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen. Dat we aan de avond van deze dag. Te samen vergaderd zijn rondom uw woord en sacrament. Ons aangezichten tot uw wensen om van uw zegen af te smeken over dit ons samenzijn. Heer, Gij vergunt het nog ons in de weg uw goddelijke instellingen, uw woord en sacramenten nog te geven. O God, dat u ons deed kennen de waarde daarvan. Want zolang we in onze geestelijke dood verkeeren achten kunnen we de waarde toch niet van hetgeen dat gij ons geeft. Want de schrift die ons predikt, waarvan Christus is de inhoud der schrift, de schoonheid der schrift, de rijkdom der schrift, de volheid der schrift, Ach, wie zal uit kunnen drukken, daar gij de inhoud der schriften zijt, beantwoordende aan de nood, waarin wij door onze zon te gekomen zijn, wanneer we die bij goddelijk en geestelijk licht leren kennen. Wat anders hier, dan is het voor ons maar een doodwoord, en onze beleidenis is een door de dood te beleidenis, en al is het dan nog rechtzinnig, dan is het nogmaals een dogmatische is welk het hart koud laat. Och grote God, waar gij het ons nog geeft, zou u dan bij uw woord en sacrament uwen geest nog willen schenken, ons nog genade verlenen, opdat de vrucht van de bediening mocht wezen. Dan we nog zonder getrokken werden. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Die altijd wel boos geweest is. Maar toch in bijzondere tijden uitermate boos. In het uitleven wat zich wel openbaart. In ons diep verzonken land. En verzinkend volk en verscheurde kerk. Ach hier is Gehoud u een geest in en het is. als dat alles zich rijp mag maken. Voor het oordeel van verharding. Wat het laatste oordeel is. Waarin men rijpt wordt voor uitroeiing. O God. Ach, gij bewijst in alles nog dat u God zijt, Want uw langmoedigheid is ook een deugd in u. En heren, u zijn er altijd nog. Die gij toe moet brengen tot de gemeente die zelf werd. Ach, gij zelf ook onder ons nog kunnen werken. Al dat er nog zondaren in de aard gegrepen werden. Die van dood levend gemaakt zouden worden. En die door de levendmakende kracht des heiligen geestes. Leren tenner der armen jammerlijke en verdoemelijke stappen. De nee, dat we ze leren kennen Dat we ze arm blind jammerlijk en naakt zijn Hopent daartoe nog de blinde ziel zoeken, aansluit Ontsluit haar ter oren nog voor woord Opdat we ze de droge staat waarin ze zich bevinden Toch mochten leren kennen In te leven dat van hun kant Een verloren en afgesneden zak is en och, hier en als we nog onder onze mochten zijn, die als afverrucht van een gebroken werk verbond, in een wettische gerechtigheid zich nog zoeken aangenaam te maken voor u. O, God doet ze toch eens kennen, de nutteloosheid en de verruchteloosheid van een arbeid. Ach, geef ze toch, dan is afgewerkt, uitgewerkt en doodgewerkt, zelf worden, omdat we de verloren staat krijgen te eigen en open te nemen, en zelfs op rechtsverhandelingen kennen, de weg der zaligheid geopend werd in de middelheid des genezenverbond, een en te hopen in het al van Echo, en dat u daartoe uw woord nog zal willen heiligen, zegen en die ...onder ons zijn, waar je ge niet gekomen bent om gediend te worden, maar om te dienen. Omdat we door godelijk en geestelijk onderwijs leren kennen dat de deur niet alleen geopend is, maar dat u ook de behoefte geboren wordt om door die deur in te gaan. Waarvan gij getuigd, ik ben de deur die door mij ingaat, zal behouden worden en zal ingaan en uitgaan. En wij te vinden, zelf zelfs ze nog willen gedenken? Want wanneer ze leren kennen dat er een deur er open is, ach, dan komen ze tot aan de grens der wanhoop. Wanneer ze leren kennen dat het van hun afgesneden en een verloren zaak is en dan ze de hel verdiend hebben. Maar wanneer ze ingewonnen worden voor de vier scharen in de conscientie, Ach en daar worden ze ingewonnen En dan gaat het niet een hoofdzaak meer over hun Maar over de heren en de deugden Gods. En ach, dan is het een pijnlijk sterven Want dan moeten ze sterven aan alles Zelfs aan de bevinding die achter de ligt En dat is een geheim Dat alleen maar door u geleerd en door uw geest gekend kan worden Om ingewonnen te worden om hun welgevallen te verkrijgen. in De straf en de ongerechtigheid. Dat ze niet wensen dat er een het is En dat ze de Heere God krijgen te beminnen. Boven de zaligheid. En het is het wel benauwd om daar te komen. Maar om daar te wezen dat ze zalig zinken En zakken onder je goddelijke majesteit. Ach, grote God. Zou je ze willen brengen waar ze niet komen kunnen... en maken wat ze niet wezen willen... om ingewonnen te worden, om te ervaren... Sion zal door recht verlost worden... en haar wederkerende door gerechtigheid... om dan die zoete Jezus... die gezegende zelfmaker... die beminnelijke Emmanuel, die vorst Matthias... Ach, schoon mensen, kinderen... Ze mogen ontvangen uit de handen des vaders tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Als een goddelijke gift, als een goddelijke gaven, de verworvene gerechtigheid zijn toegerekend. En zij door het geloof die mogen aannemen, dat is Christus aannemen en omhelzen, Om door het dierbaar geloof met mee te weten, vrijgaat zijn leven. Door het ziel geloof met Christus verenigd. En voor God bestaan, al hadden we nooit zonde gekend nog gedaan. En daar wordt het een weg zinken. In de liefde des vaders die ze vrij spreekt. In de liefde des zons die ze vrij pleit. En in de liefde des Heiligen geestes. Die ze vrij verklaart. Achter al de God. U mag het nog genadiglijk werken. En versterken wat gij daartoe rocht, U wilt daartoe nog dienstbaar stellen. En hebt u die genade vrienden met mee te weten? Voor eigen hart en leven verzegeld. Door die levige geesten thuis komen gekregen hebben. Een kind van God. En een broeder van de oudste broeder. En die lieve geesten leidt man af hierin. In die eerste tijd, ach, denken we dat de zon de dood is en de wereld dood voor ons en dat de duivel dood is. Maar dan worden ze geroepen tot de strijd en dan is de strijd des geloofs. En omdat er dikwijls zoveel twijfel, aanvechting, verzoeking en beproeving is, ach, kan er in den gelovigen dikwijls nog zoveel ongeloofs zijn. Ach, dan kunnen ze bij tijden soms met duizend vrezen nog vrezen. Nogthans ligt de zuiligheid niet vast in hetgeen dat we er ver hebben. Want hier en daar verliest men ook de grond uit de rechtvaardigheid. En leren kennen dat Christus niet alleen onze rechtvaardigheid, maar ook onze heiligheid is. Ach, hij mocht daartoe nog genaterlijk door het zielzelige geloof in onze harten werken opdat we door genade mogen ervaren dat we heilig zijn voor u in hem die zij u geheiligd en die zichzelf geheiligd heeft opdat wij geheiligd zetten worden in de waarheid om als zo'n heilig volk te zijn en verkregen volk ach hier bewaar ons daartoe dan in de vrezen van je lieve naam, opdat we niet in een vlees het leven, waar die oude mens toch maar vlees blijft, en die altijd zijn kop maar weer opsteekt, om het leven te doven. voorhoog hier een schikkericht daartoe, omzetten tot de vrezen van je lieve naam. Wil nog gedenken wat wettelijk verhinderd is, die ons van deze plaats voeren. Zij kent, ze benamen ook wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Op ziek en krank, bij de gaan nog bewezen aan degene in de meisje, dat tot aan de poorten des doods geweest is een genaamde gewending te schenken. U mocht toch de vader, waar ze bij de krank zijn, nog genaamdige gedenken. En bovenal heiligen, aan hun hun verdere kranken die ook ons horen, er zelfs wel die met een dodelijke kwaal vervangen zijn acht en als terug van een dood van Christus mocht ervaren de vrede God die alle verstand te boven gaat wil nog gedenkt u ziel over de lengte en breedte der herde trooste wat in noten en panden tot die zucht en vlucht gedenkt ons diep verzonke land verzingend volk en verscheur de kerk in uw toren nog desontvermend. En ieder wil nog gedenken de aarders die hier verschenen zijn. Voor uw heilige aangezicht met hem staat. Ach, lieve Heer, zou u ze willen geven. Dat ze zich bewust zou bewezen. Het gewichtige werk wat u hier doet. Niet een verdienstelijk werk. Maar ze beleiden hier met hun zelf het werk van Christus. Ach, grote God, ge hebt de moeders sommigen in e, soms groot talent en benaaltijd, ja, met één been in het grap geholpen en door geholpen en uit geholpen. Je hebt de moeders bewezen, oude vrienden, bij alle wederwijdigheden geholpen te hebben in de nood. O God, dat u ze nog geven te waarderen. Wat u nog gegeven hebt. En niet alleen de moeders. Maar ook als vader en moeder. Ach hier we beleven een tijd. Dat de zuig krijgt. Van de wereld onze jeugd zoekt in te slokken. En niet alleen de zuig krijgt. Maar ook de God onterende. Goddeloosheid. Die zich allerwege komt op Zelf wat ontheilig uw woord verwerpen. Uw naam is en uw werk verlogenen en de wereld en de zonde en de duivel het dienen. Ach, grote God, ach, wij zien gedoopte zond midden in de zonde en in de modder van de zonde wortelen. Ach, vieren die dreigen versmoten worden door de zonde. Ach, hij mocht ook deze kinderen die is nog eens genade voor gedenken, ...naar het vrije van uw soeverein wel O God, dat je naam nog voortgeplant zal de worden... ...waarvan ga je in uw woord getuigd zolang. Als er zonder zal zijn, zal je naam voortgeplant worden... ...van kind tot kind. We liggen op deze kinderen mee. ...aan de troon uw genade. U mag nog het eeuwig verbond handelen... en ook de ouders... Aan uw God en uw genade opdragen als ook de die hier alleen staat en zijn vrouw die tegenwoordig is. Hij lag hier en ach, heren, u weet alle dingen. We hebben ze in, in de tijd op Kapitel 6 We hebben ze overgetrouwd. We hebben de eerste kinderen gedood. En u weet u met welke oorzaak en om welke oorzaak hier niet is. En wij weten het ook. Maar grote God, die mocht ze nog eens versterkt worden. Ze legt toch niet buiten je bereik hier. In het pijl van je goddelijk oude vermogen. Ze legt verslagen naar je godsvoeten. Ach, zou je nog wat meer willen zien? Waarom het niet aan uw God en uw genaten opdragen. Wil u woord daartoe nog heiligen en zegen en dienstbaar stellen Ons nog genaten geluk en verhoren we. Om het bloedheidsverbond, om Jezus' willen. Amen. Het woord de overgegaan tot het lezen van het formulier zingen van Psalm 105, het vijfde vers. God zal in waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond te denken wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 105. is in deze drie stukken begrepen eerst wordt dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn zodat we in het rijke God niet kunnen komen tenzij dat wij van u geboren worden het leert ons ondergang en de sprenging met het water waardoor onze zo'n reinigheid onze zielen wordt aangewezen of dat wij vermaand worden en met aan onszelf te hebben. ...ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt onze heilige der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam God des Vaders en des Zoon en des Heiligen Geestes. En als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genaamte opricht. Ons tot zijn kinderen naar het genaam aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons leren. is van ons een beste kieren wil. Maar als we in de naam des zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, Als in de gemeenschap zijn stolt en zijn er wederop standing al zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus Heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing ons levens zodat we eindelijk onder de gemeente eruit verkorenen, in het evige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En daardoor mits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij we ook weder van God door de dood vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van gaamsere harten, van gaamsere zielen, van ganse gemoed en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw Godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij een genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmiddels de doop zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En terwijl onze kinderen deze dingen niet verstaan, Maak mag mensen nog van zagen van hun dood niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der in adem wilachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, zijn vader aller gelovigen, en over zullen smeden tot ons en onze kinderen, zegende (Genesis 17, vers 20, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen u staat na hun hunne geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot eenen God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Peterus Handelingen 2, vers met deze woorden. Want u komt de belofte toe aan uw kinderen. En alle die daar verder zijn, zovelen als ze de, de heren, om onze God, te roepen dan. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Het, het in een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofd was. Gelijk ook Christus en hem de hand opgelegd en geklegen heeft, maar het is geen verzetje. Terwijl u de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk God en van zijn verbond dopen en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen.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 De ongelovige en onboedvaardige wereld met de zoonvloed gestraft hebt. En mijn gelovige Noach zijn acht zielen. Uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard gij, Die den verstokte Faro met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droog voelt daardoor geleid. Door het welk de dood bedaard wordt wij bidden u. Uw grondeloze barmhartigheid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 opdat zij dit leven het welk toch niet anders is dan een gestade geduld, om u en getroost te verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon zonder verschrikking mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u en de heilige geeft, een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen liefde heb gehoord dat het openordening God is om ons en onze te zijn verbond te Daarom moeten wij hem tot het einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, al dat het een open weg wordt dat wij al zo gezind zijn, zult gij van uwenswege hier op ongefeinstellijk antwoorden en verzoeken de van vanweide van hun plaatsen op te staan. <tie> Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of geniet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn der gemeente gedoopt te weten Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarrechtige en volkomen zaligheid te wezen. Ten derde of je niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen, Mag ik hier van elk paar het antwoord? Ja. Ouders, het is een gewichtig ogenblik. Wanneer uw ja-woord gehoord is in het hemelhof. En uw ja-woord daar aangetekend staat tot de laatste dag, tot de dag. Zegt is de gewichtige ogenblik. En vaders en moeders hebben we ooit ons ja-woord van elkaar te scheiden zijn en geloof, hoop en liefde niet van elkaar te scheiden zijn. Wat zou ik u nu anders toewensen? Dat uw ja wordt voor Gods aangezicht waar mocht wezen of worden in uw leven. Heere, ik huldig alleen uw dierbaar bloed dat mij en mijn zaad kan wachten en reinigen van al mijn zonden. En ten tweede. Dat wanneer dat gekend zou worden. De hoop gevestigd en ankert In het ontwijfelbaar getuigenis de God. Waar het gehele woord van God. De godsgedachte zich openbaarde heeft. In de zon van zijn welbaar. Want was daar geen woord geweest. Er hadden geen sacramenten geweest. Maar omdat er God woord is, zijn de sacramenten er. Dus de hopen, die mag pleiten op het woord. En de liefde, als vrucht van het verbond. En dat is al in de vrede raad gemaakt. Het verbond, dat Christus aangegaan heeft. Om aan de eisen der goddelijke gerechtigheid te voldoen. Wat een eenzijdige, goddelijke, soevereine liefde geweest is. En als we het leren kennen, zal de liefde tot die verwoonschop in zijn verbondsgetuigenis en zijn instelling zal het een zelfheid zijn. En wat zal het meebrengen? Ach, de tijden die we kansen beleven, zijn zeer ernstig, donker en droevig. En wanneer we de tijden die we beleven aangaan in zonderheid, dat de als waren ingesloppen. En wij als vaders en moeders toch verantwoordelijk zijn. En als vaders en moeders wel behoren te weten waarom onze jeugd, waar onze kinderen bij tijden zijn. O, oh, ook al wij als vaders en moeders, te raken het ons nog wel aan Waarom de kinderen, we kunnen wel eens zeggen, ach, ik heb lastig, ik heb moeilijke, ik heb goddeloze kinderen, maar ach, zij me mee aan de troon van, God. Want wat zal de toekomst zijn? En wij zijn geen profeten, dus profiteren, dat geld alleen maar voor de profeten. Maar dit is zeker waar Gods woord en de tijd die we kansen leven. Kunnen we wel vrezen. Of dan het geluid van zijn wagen bij tijden horen. zal wat zou er nog over ons komen. En over onze kinderen. Wat zou er aan verschieten? Als alleen de toevlucht te zoeken. Bij het bloed van Christus. Ach oude. God geef u die genade. Het bloed van Christus. En dat onze pleitgrond zou zal zijn. De hopen op zijn woord waarin dat hij nog gesproken heeft. Zolang al zonder zal zijn, zal zijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. En dat als vrucht van het genade De liefde voor onze kinderen in hoofdzak zal zijn het Heil van de Ziel, Opdat we ze in en uit dat verbonden weldagen gezegend en gediend zouden worden. Eind en ten andere. Er wordt in het formulier nog gesproken. Dan de kinderen de christelijke kerk ingewijkt worden. En dan zou ik nog een oproep willen doen. in zover, dat we nog onder ons zijn. Daar God genade verheer is, Dat het niet een hoofdstuk voor ons is. Als wij naar vrucht genieten. En het maar goed zou hebben. Maar dan we vervelend nog te worden. Mogen we en ook deze kinderen in de gemeenschap op te nemen. En als God het wil zijn, neer te leggen aan de planten van de God. Is. Ach, wat zou er wel zijn, als we verwijderd werden. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Al daar zal ik in het midden zijn. Dan is er nog een grond aan. Al het verbom en dan zal die zeker maken hij zal het verbom met hen in eeuwigheid bewaren. Dan is er nog een toevlucht dat tot donker de tijd is wezen. God is de woord, waarit ik God en uw God. En u staat God, tot op een eeuwigheid en dan door het geloof nog aan te kloppen, vliegende op het loods en verbom Aartoe schenken onze de God alle genade van zijn geest. En vaders en moeders dat in de dag der dagen. Nou is openbaar zouden worden. Dan we hier niet te vergeefs gestaan. Want het zal toch wat lezen. Als deze uren eens tegen ons zouden moeten getuigen. En onze kinderen tegen ons zouden getuigen. vader heb je, Wat heb je bedoeld toen we worden de gedraaid God, de Heilige Geest, bende u de ernst en de noodzaak der betien voor uzelf en, en voor uzelf. Op God bende u op om de toevlocht te zoeken bij die God en het verbond staat om zegene de Heer het Sacrament is om te wensen en weten Dat zij we. eindigen we met dankzegging, al machtige, almachtige God en Vader, wij danken u. En loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En door uw heilige geest op lidmaat van uw eniggeboren geboren Zoon en ons alzoon tot uw kinderen aangenomen hebt en dit met de heilige Zoon bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook. Voor hem uw lieve Zonen, dat u ge deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzijlijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus was en toemen. Opdat U vaderlijke goedheid en Varemachtigheid, die Gij hun en ons alle bewezen mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige Leer, Koning en Hoge Priester. Jezus Christus leven, vermogen tegen de zonde. Zijn duivel en zijn gans de rijk strijden overwinnen mogen u. En uw zoon Jezus Christus misgaat zijn heilige zijn geest en zijn enige. En waaracht hem God eeuwig geloven en te prijzen. Amen. Wij vragen nog een wijze voor het ons straks voorgelezen vijfde kapitel uit de centrie van Paulus en die van verlaten daar vanavond. Het eerste vers, wij noemen u gelaten 5 vers 1, waar God woord alles wordt. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt en word niet wederom met het juggerd dienstvrijheid bevangen tot het Ik Wens hier een hoofdzaak tot onze leering uh, stil te staan uh, bij de vrijmaking van de kerke God. En wens in de eerste plaats uw aandacht te bepalen, vrijgekocht van dienstbaarheid. In de tweede plaats vrijgekocht door dienstbaarheid. En in de derde plaats vrijgekocht tot dienstbaarheid. We zullen terecht weinig op leerings- en onderwijzing te spreken. En voordat we dat doen, zingen we van de 89e psalm. En daar van het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd en ingezegd zoveel troost bevatten. Wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 89. Tijd laat niet toe om hier uitvoerig stil te staan bij het verband van onze tekstwoorden. Wanneer wij enige kennis hebben van de brief van Paulus aan de Galaten, kunnen we weten eh, dat een apostel Paulus hier eh, tegen de valse leraar, die de vrijheid der christenen wilde beroven door ze weer onder de wet. ...en onder de besnijdenis des oude verbonds te brengen. Dat hij zeer ernstig optreedt... ...en dan durft hij zelfs wel te zeggen in het eerste kapitel... ...dat al was dat er een engel uit de hemel kwam... ...die in een andere evangelie verkondigd... ...als dat hij verkondigde die zij vervloekt. En als hij in het voorgaande kapitel nog gehandeld heeft... Over de vrije en de dienstvaren, namelijk Hagar en Isaac, komt u ze hier op te wekken in het eerste vers staat dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstverheid. Wanneer we tot onze lering dan een ogenblikje stilstaan, zijn we in de eerste plaats. De vrijheid of vrijgemaakt van de dienstbaarheid. De dienstbaarheid waar de Galatiers en waar de Joden in geweest waren. Mijne woorden, toen God Adam schiep in de staterechtheid had hij niet dienstbaar of in dienstbaarheid of in slavernij gezet, maar hij deelde in de vrijheid. En wel een zodanige vrijheid, dat in zuilige harmonie met de schepper en met de schepping en met malkander leven. We zijn dus aanzam in de staat der met zijn schepper, met zijn schepping en met zijn vrouw die alleen zijn nog maar was. In een zuilige harmonie en in een geestelijke vrijheid, vrijheid en vreugde verkeerde. Uh, Hoe lang dat al geduurd is, gaan we die onderzoeken. Wij gaan ook niet uitvoerig stilstaan bij de bouw. In verband dat we zondag over de Heidelbergse katechismen de laatste weken er al over gehandeld hebben. Alleen willen we dit zeggen, Adam is ver geworden. Niet een vrije dienst, waardoor hij zijn hart op kan halen en op. En met eerst iets gesproken. God zich vermaakt in zijn zetten, Maar heeft zichzelf in de slavernij des duiden, In de slavernij der zonden. En in de slavernij des De Gekomen. Onder de vloek der wet. En onder de dienstbaarheid der zonden. En in hoofdzaak waar Paulus hierover over spreekt. Onder de dienstbaarheid der wet. doet dat. En ze zult leven... En bij het niet doen, hij zult een dood sterven. Zo dat aan die hij waardoor hij staat, hij door de staat dan verleid wordt, hij sloot groot als God. Bent. En wat nu een mens, die in de slavenbanden en de boeien zichzelf verpest heeft met al zijn en akkoopeling, waar hij als het heen presenteren vroeg van het werk vervond, als zijn in de komelingen vertegenwoordde. En heeft zichzelf in mijn nakomelingen haal Als in de klobben des duivels, Als in de heerschappij der zonden. De macht der zonden en de duivels En onder de vloek en de dienst verrijdde geef. Zodat mijn oorde hij de kracht verloren had. En het vermogen verloren had om zichzelf ooit meer te kunnen verlossen uit die dienstbreid en ook niet één sterveling uit Adam geboren kan zich nooit meer verlossen uit de slavenij der zonden de slavenij der dood, de slavenij der zuivel en van onder het oordeel en de vloek van de wet. ik leg daar in de eerste plaats wel de nadruk op mijn hudel het af alle werkheiligheid, alle eigen gerechtigheid, alle mensenwerk kan zich niet verlossen uit, die slapen Zo midden morgen aan de huid kan veranderen en een luidvaartse vlekken wij die geleerd hebben kwaad doen, goed, doen, zelf. Dat al is het, dat we bewaard worden voor openbare een uitbrekende zonde, moeten we in gedachten houden. Dat de wortel van het diepe verterf, zo diep in dat verdoemelijke eigen ik zit, zou het nog niet eens willen ook. Dat we liever bijna met de duivel naar de hel, en de zonde uitleven leven ons eigen ondergang, is. En om aan de wet in zijn eis te tegenop te staan, en in zijn verbod te tegenin te gaan, dat elk mens van nature aangevoerd, gevoerd, hoe thans in de wereld is, en in zonderheid ook in ons diep verzonken vaderland, losgeslagen zijn de mensen, een vrijheid voor het vlees te hebben, om zich, om zich uit te zonderen voor de rampzaligheid. dat het hier ons onder de algemene genade nog daarvoor bewaard is niet een vrucht van ons, maar is nog omdat een Heer wat de wagen van ons leven de hem nog komt te zetten. Zou we niet smoren in de modder van onze zon. Daar. oh mijn oude city, De droeve staat die we inzemen voor. Uh, wanneer God niet doorzet is. Ten eerste conscientie. Uh, wat altijd niet zal het maken, is. Of dat niet zal het maken is. Maar uh, de conscientie wakker gaat maken zodat men de zonde gaat betreuren, de zonde gaat bewegen en met de zonde gaat breken. Maar met dit doel. om van de straf ontslagen te worden en om de zaligheid te verdienen. Dan zal zich openbaren, mijn heer, dat dat voor een tijd kan zijn. Want dat is niet veilig maken, dat dat voor een tijd kan zijn. En dat het weer terug kan keren, gelijk een die gewassen is tot een man, tot het te mogen. en wij als een hond die terugkeert op zijn uitgang. Want zodra als de conscientie wat gerust is, gaat de schrik en de vrees over en men gaat door in de zon. We hebben daar bewijzen genoeg van al gezien in ons lijf. Naar mijn heuvels. Waar God een heilige geeft. Zelf maken een zonder. Van dood leven komt te maken. Dan wordt er een smak geboren. En een droefheid geboren. Niet omdat we naar de hel moeten. Maar omdat we God beledigd hebben. En God naar kroon en troon gestoken hebben. En dat we dan geschonden. hebben. En die droefheid. En die smak. Gaat in de eerste plaats niet over en hem ook naar de hel, maar daar voor de hele Hoe loffeling. Ook daar gaan we niet over uit Daar gaat ze iemand leren kennen. Zullen, al is het dat hij wanneer dat gekend wordt, aan het werk gaan. Dan zullen er twee aan het werk gaan. En de ene uit conscientie, overtuiging en het gaat erover. En de andere zal ook aan het werk gaan. Maar mijn woord is uit een andere wortel. En waar nu God en Heiligen geen heilig maken om te werken, daar gaat die mens aan het werk. Om wat te doen? Om uit zijn dienstbaarheid verlost te worden. Dat wil ik zeggen. Want daar gaat hij de zonder haten om de Godse haten. En daar gaat hij van de zonde weligen om de God te halen. Niet om de Godse trap te treffen, om de God te en God te En nu wordt het een verscheid om met de zonde te gaan brengen. En mijn uh, Dan kan een mens soms aan het werk gaan. Om zijn vrijheid. Om de vrij te worden van de dienstbaarheid der zonde. Want hij ligt als een slaaf van de zonde. De zonde is geen slaaf van ons. Maar wij zijn een slaaf van de zonde. En mijn uur. Uh, dus zo dat doet hij dat zonde. Ach, dan zou dit mes met zijn tranen weg willen winnen. Dan zou die mes zijn tranen zijn zonde weg willen spoelen. En hij zou met zijn werken wel bij God willen betalen. En hij zou in eigen kracht met deze dienste zuivel willen brengen. Hij zou alles doen om aan de wet te voldoen. Dat is een eigenschap hoor. En mijn hoorden dus ze eigenlijk te weten wat van. En we gaan ze dan leren? Dat er zonde een macht is. Ze zitten in de slavernij. Dat wil ik zeggen. Want dan gaat hij de zonde haten. Om de Godse hart En dan gaat hij van de zonde weligen. Om de God er verwonnen. Niet om de te treffen, Maar om de Godse hart en Godse er verwonnen. En dan wordt het een verscheel Om met de zonde te gaan brengen. En mijn uh dan kan een mens soms aan het werk gaan. Om de vrijheid, om de vrij te worden van de dienstbaarheid der zonde. Want hij ligt als een slaap van de zonde. De zonde is geen slaaf van ons. Maar wij zijn een slaap van de zonde. En mijn hart, dus zo doet hij dat zo. Ach, dan zou dit mens zijn tranen weg willen winnen. Dan zou die mens zijn tranen zijn zonde weg willen spoelen. En hij zou met zijn werken wel bij God willen betalen. En hij zou in eigen kracht met de diensten zuivel willen breken. En hij zou alles doen om aan de wet te voldoen. Dat zijn eigenschap wordt. En mijn hoorden dus ze eigenlijk te weten wat van. En wat gaan ze dan leren? Dat er zonde een macht is. Ze zitten in de slavernij. Wat gaan ze dan leren? En dat het duivel zijn ze toegevallen. Want die de zonde doet is uitgevallen. Wat gaan ze dan leren? En dat de wet die blijft in zijn overbidden lekker is. We wat die schulder bent. En zo niet ik mooie vervloekt. En dan gaan ze ervan in. Dat het nood van de over de ruit gesproken is. En dat het een hoop zaak is Ach, mijn horen. En dat is zo tegen de natuur van een mens nou, Dan zal die moeder gaan eigeren. Ten eerste zijn krachteloosheid om zichzelf te herstellen. Zijn armoede, hij kan God niet betalen. De vruchteloosheid van zijn arbeid, daar is God niet mee te bevredigen. En de heerschappij der zonde kan hij niet verbreken. Ja, al was dat hij zich zou vernietigen willen. Hij kan de zonde niet verliezen. Zo ligt de mens, zeggen we, in de dienstbaarheid. En nu vinden we, naar aanleiding van onze tekstwoorden, er staat en in de vrijheid met welke Christus die vrijgemaakt is. Dus, daar is nodig een vrijmaking van de dienstbaarheid. Zij we, en ten eerste mijn ogen, hoe dat men in de dienstbaarheid gevangen. is. Och, onthoud, en ik zou het op uw conscientie willen binden. Een tekst ontslaat ons niet van de dienstbereidheid. Een versie ontslaat ons niet van onze dienstbereidheid. Een uitredding, een bevinding, een, ik zou zeggen, noem maar op wat je wilt, als christenbevinte. We vinden hier, mijn heurde, staat een apostel Paulus. De scheidslijn is scherp komt om te trekken. En wij kunnen niet aan. En daarom, uh, we zeiden dan, hoe noodzakelijk het is, dat we leren kennen. Uh, dat vrijgemaakt, uit de dienstbaarheid, ach, dat het mensenwerken vruchteloos werken. Maar ik kan geen kind van God je uit en er geen profeet en geen leraar je uitbidden en uitwerken, die eer heeft de koning van de kerk zichzelf houden. Ja. Daarom die alles worden En die die vrijheid leren kennen, die zullen God alleen de eer geven. Ach, misschien dan er onder ons nog gevonden zijn, die soms jaar in en jaar uit al geworsteld hebben om een ander mens te worden en soms voor veranderd doorgaan en die de, de vergeefsheid van de arbeid leren kennen wil ik het anders zeggen. die gaan leren kennen dat nog steeds kwijt wordt ook in de eerste tijd dan denkt men soms wel eens laten toe om er even bij stil te staan in de eerste tijd denkt men wel dat we de zon overwinnen zullen. in de eerste tijd denkt men wel dat de wereld overwinnen en dat men met de dienste zuivel met de duivel gebroken is, En dat men nogal kan goed doen. Uit de liefde deszak en een de ijs van de wet. Maar wat leert de ervaring precies het tegenover dezelfde? Ach mijn van wanneer ze gaan leren. Dat de godloos in zijn hart is dat een voortgedreven zee. Haar waterenwerpen slijken over ons. En dat het een bron wel is van ongerechtigheid. Dan ze leren kennen dat de schepen en de dienst, de zuivel, dat die ze zo mini-oorslaan. Dan moeten ze vrij gekocht worden van de dienstrijd. Ach, die leren kennen zijn ze in de banden en de boeien van de macht, de zuivel en de zonde. Die Amerikanen, leren kennen dat al wassen en dat ze de zichzelf geest geestelen om de zonde dood te krijgen. Dat de wet vervloekt en verdoemd. Ach, ze zitten in de dienstrijd, en dat al is het, en dat is het met tranen in hemel zal de bestormen, en met een gebeden uitgeoppen om genade, dat je wel duizend keer, dat een hemel gesloten blijft. Ach, mijn houders, God geeft daar iets van op verstaan, wanneer er nog zelden zijn, die nog werkzaam zijn, Amen. Oh, de te worden door de eigen gerechtbezijde verheiligheid. Houd er maar rekening mee dat de poorten des hemels blijven gesloten en de wet houdt zijn eis dat hij de schuldige heen zijn donkere schuldig zou houden. En hoe toch ook is het nu. En al is het dat hij bij tijden zou beleiden de liefde van God dat hij zult lust hebben in een dood enzovoort. Hier vinden we mijn houders over vrijgemaakt van die vrijheid. Merk eens dus, wanneer we nu weer herkennen dat het van mensenzijden afgesneden zijn. En het behaagt God om de deur der vrijheid te ontsluiten in de zoon van zijn eeuwig welwaar. Dat men niet kent dat er een vrijmakende kracht is wanneer we vinden, staden in de vrijheid met welk Christus u vrijgemaakt heeft. Staat uitdrukkelijk, en eh, we zeggen dat hier Paulus die spreekt van geloof had en die zegt, die ons vrijgemaakt heeft. Dus hij betrekte de Franse kerken. En mijn ouders eh, wat predikt die ons dan dat aan die vrijmaking, heeft die men niets gedaan, als alleen eigenen dammen in de dood liggen. dan dammen verloren liggen. Eigen dammen verdoemelijk zijn. Eigen dammen walgelijk zijn. eigenen dan onder de vloek zijn. Dat wordt heel recht. Helaas, mijn houders is over voorzien zonder man. En over beleiden is zonder prechtig maar om door God voor God gemaakt te worden. Daarom, wanneer we hier in de tweede plaats in een stil van te bestaan, vrijgemaakt door dienstbaarheid, door Christus Jezus. En want mijn hud, die heeft op zich genomen in de stilte daar daardoor begonnen, eeuwigheid. En in de raken des vredes. Heeft Christus volkomen op zich genomen om die vrijmaking te verwerken, die vrijmaking te schenken en de kerken die vrijmaking te willen in de vrijheid? Dus, als we zeggen dat hij dat in de vrede raad al op zich genomen heeft, wanneer hij ingedaan is op de eis en het voorwaarde van zijn vader, om ...zich hier te begeven te nemen en dat die onze menselijke natuur zal beneden. We zouden haar zeggen, hij geeft in de slavenheid. Waarom laat God nog zeggen in Jesaja 42? niet mijn knecht een uitverkozen. Niet alleen waarom zouden we vinden, dat... 2 Korinther 5 vers 25 in die geen zonde gekend heeft, heeft hij dat is God zonde voor ons gemaakt en toegericht. Mijn loders, dat dit moest op perken aan het om de dood en kop te vermogen, maar hij de verdenen vermogen zouden worden. Dat hij met die ziek gesproken, mijn loders, in de slavernij ervan. De dood gekomen is, die hem gevangen genomen heeft. En als we hier niet vinden, mijn ouders, om het maar kort te zeggen, dat Christus, die hier genoemd wordt, staat dan in de vrijheid met welke ons. Christus houdt in gedachten, dat hij dan op zich genomen heeft, in de raamde spreekt, en in de tijd alles gedaan heeft, om de vrijheid van zijn kerk te verwerpen. Ik wilde het even proberen met een beeld vrij te uh, duidelijk te maken. We wijzen in God's getuigenis uh, dat het, uh, het jaar de vrijlating was het zevende jaar. En dan waren de die zich verkocht hadden, vanwege de armoede. En terecht gewoon waren om te kunnen betalen. Dus in de dienstverheidsing, eigenlijk in de slapenheid. Maar wat gebeurde er dan, met het jaar der vrijlating, dan moesten ze, dat is het zevende jaar, moesten ze de dienstknechten weer vrij laten gaan, dat er de, de niet weer terugtrekt, en dat er geen schuldeister meer voor ze was. Maar, wat deed het vertellen van, ze waren krachteloos om de schuld te betalen. Ze waren te arm om het af te lossen. Ze waren geheel aangewezen op het woord van God. De vrijlatingen, het jaar van het welvage de zin. Ze vinden nog dat Christus zelf is. Om uit te roepen het jaar van het welvage de zin. Om de gebondenen los te laten. En de gevangenen vrijheid uit te roepen. Wat geeft het u te kennen? en eh, gevangenen en gebondenen, Zodat we in onze staat gebonden en gevangenen zijn. Met het onderscheid dat we ze die in het leren kennen. Misschien er wel iets van leren kennen. ayo hoor naar hen die een gevangen is kwijt. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen bevrijd en die gebonden met doodsgevaren op uw hulp met smeken overspraak de dichter van Salmon 16 zegt ik laag gebonden in kanden van de dood ik is daar vinden we, dat de Bijbel heilige handelen mijn houders over gewangen is over gebonden over de slavernij waarvan Christus getuigt, die de zoon vrij maakt zal waarlijk vrij zijn ach bedenken u eens wat denkt u van de zullen al is het dat ze een bezoek krijgen in de gevangenis en al is dat er met haar vriendelijk gesproken wordt maar dat ontslaat ze niet van de banden, en dat ontslaat ze niet van de gevangenis en dat ontslaat ze niet van de zon en dat ontslaat ze niet van de vloeker wet ach ik weet mijn heurde dat dat een scherpe leer is voor ons plek. Maar voor die verwaardigd mag worden. Het aanvaardde dat die gebonden is. In de dienstbaarheid. Hij zou ik een beroep willen doen op uw consciëntie. Die eerlijk van God geleerd heeft. Bij alles wat u mocht het wedervaren. Heb je dan wel eens kunnen delen vrijheid zo te minnen? Die mijn wanderslaat. Vrijheid die van binnen mij zo zalig maakt. Ach, dan zal openbaar worden. Dat zelfs al is, dat die vijf gelijten en gevangenen bij tijden wel eens een luchtje mag hebben. En buitenlucht en de zon is niet. Maar binnen de midden. Al wanneer er eens een koningjarig is, een aparte maaltijd krijgt. Maar blijft gevangen. En blijven de gewoon. Geen vrijheid. Ik leg daar mijn oudste nadruk op, in zonderheid in de tijd die we dan verleiden. Want ik vrees dan de heen denken dat ze vrij zijn, die met de gevangenis pakken en daar een ander pakje overheen getrokken hebben, wat ze zelf gedaan hebben. Maar die altijd nog rekening ermee moet houden, dat de wetse eis dat er gebetaald moet worden, en dat er voldaan moet worden aan de eis der gerechtigheid. Ach, ja. wanneer ze nog mocht zijn. herwerp van gelden wist dus die zichzelf en zoutanig leren kennen. Ach, die bij de vrezen. Dat ze nog om zullen komen in de zon. Die bij de vrezen. Dat ze vertuurd zullen worden door de vloek en de toren van God en de weg. Die bij tijden vrezen. Dat ze door de zaken nog weggesleefd zullen worden. Ach, die bij de vrezen. Het meer geluid is soms op een in de rotting Ach, dat zijn ze die er eigen niet kunnen handhaven. We gaan een tijd beleven dat men zich handhaaft En mijn ouders dan weten het geleerder niet meer. En dan we weten het Gods ware volk dit niet meer. En men gaat het beter weten. Door eigen mening om zichzelf te handhaven. O God verhoedigd. Dat we ons niet bedriegen voor de eeuwigheid. Daarom is het een van die eerlijk door God voor God gebrengd wordt. dan van onder de autoriteit en het gezag van God te tuinen. En die krijgen behoefte om aan de slavernij verlost te worden. Ach, die krijgen behoefte om uit de banden waar ze mee gebonden. Die krijgen behoefte om aan de onwetende te geven ongetroosten. Daar staan de gescholten en de dierbaarste beloften voor en dan heb ik commissie om u te predigen. Ik bedoel niet als je een hoogstaand mens bent met je bevindingen en ervaring. Uit de vrije. Maar dan heb ik commissie om er zijn te houden. Die als de onwezen voortgedreven is. En op deze levensstreep het zij te vrezen. Dat ze door de golven van de zonde verzinken zullen. Een stroom van ongerechtigheid had de overhand over mij. Wanneer de zijn. De tijd is alleen sterk te hebben, in de handen van de omkomt. Die aan de weet komen, zo min een huis kan veranderen. En een leuk op vlekken wij zijn zwart door de zon. En zwart door de dienstrijd. Die leren kennen dat ze met, in het match, met die boze. En het pesthuis verpest zijn van de zonde. En van de onverrechte Ach, dan hebben we commissie om u te prediken dat er een de aan zal breken in uw leven. En dat er ook, dat het vanzelfde zal, staat dan in de vrijheid. Want dan zal er werk zijn voor Christus. Want Christus, die maakt nooit vrij. Houdt alleen een zondaar, die ingewonnen wordt voor de recht en de deugd hij En die de zijn oordeel en zijn verdoemelijke staat krijgt dan weg. En dan is het Dat we zeggen, we gaan geen tijd verpalen, dat weet God. Dat zij doen. Er waren er die moesten wachten tot het zevende jaar, maar waren er waren ook die moesten wachten tot het jaar. En men zou dit nog wel durven te zeggen, als waarheid voor het heilige aardig is, is, dan zal hij zelfs waar maken. Hij kan, en wil, en zal en zal zelfs bij het naderen van de dood komen Want mijn is dat is het werk van Christus, die gekomen is om te zoeken en ze te maken dat verloren was. En nu die vrijmaking is gezien, zijn we door de dienst van Christus. Die enige middelaar en die zoete Emmanuel, die zullen en sprekelijke liefde en de vrede raadzeel kwam te openbaren, wanneer God zegt wie is hij die met zijn hart de borst hoorde. Om tot mij te gaan. Die moet boeten voor de zonde. Die de vloek der wet moet betuigen, moet dragen. en toren gods moet doordragen. De school, het land gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ach, toen heeft Christus in de stilte der eeuwigheid. En in de vrede had zijn hart al Ach, ik zei straks nog als de katholieke straks tegen die mensen. Daar het onderwerp was. Over de raad des vredes. Ach, er is de noottening van al de leraars die ooit op waarde geweest zijn. En die er nog zullen zijn. Die dat wonder en dat werk zullen kunnen uitdragen en bevatten. Hoe dat in de raad des vredes en in de stilte der eeuwigheid, De Heer Jezus, de gegevenen van zijn vader. Die die lief met een eeuwige liefde. Maar die zullen weten uit welke grote nood en dood en ze verlost zullen worden. En die gegeven, dat hij die, die zo lief gehad heeft. Ach, dat hij zichzelf daar al aan kwam te bieden. Dus ik kom op oh God, op uw wil te doen. Maar mijn orders, als hadden daar iets van kennen, Dat God zijn kerk weer in vrijheid wilde hebben, dat is. En dat we ze weer terug verkrijgen wat ze verloren hebben, de gemeenschap van Herstelling, dat er weer een nieuw paradijs voor er zou zijn. Het eeuwige leven. De eeuwige zaligheid. Ach, de liefde van God. En die is een ontvangbare oceaan. En de liefde van Christus. Die is die veranderd. Jezus Christus staat van. het gisteren dat van eeuwigheid. En heden was de tijd. En zo de toekomende tijd. Dezelfde. In zijn liefde, in zijn trouw, in zijn genade, in zijn verbond. Ah, hij is onveranderd. En wat hij toen op zich nam, dat hij nooit in berouw van had. Oh, nu Om nu hellewichten, hellewichten en ach, die zichzelf ooit meer kennen. Om die vrij te maken. Vrij te maken dat ze in de vrijheid komen te staan. En mijn hart, wat is daar van nou de vlees een dierbaar harte bloed. Ach, ik heb vanmiddag een ogenblikken over deze je te denken. En ach, ach, ik kom in een onfeilbare dier. Always a safe. Always a safe. Always a safe. Ach, ik heb de liefde met een eeuwige liefde. Waarom hebben ze gedrukt? Waaruit had de dienst bereid, van onder de wet, van onder het oordeel, van onder het vloed van de wet. En mijn ouders daarom zei ik tegen die meisjes vanavond, en ik zeg het tegen u, we kunnen nooit de liefde van God uitdrukken, en we kunnen nooit de liefde van Christus. Ik zei tegen die meisjes, als Christus 99% deed, en wij nog 1% moesten doen wat verdelen kwijt. was. Als Christus 99% voor onze zonden zou boeten, En wij moesten nog 1% doen, was voor eeuwig verloren. Ja. Maar nu heeft hij alles, alles is volbracht. Om de, de vrijheid te verwerven. Vrij gemaakt door dienstbaarheid. Hij heeft zich als knecht zijn vader. in het gericht zijn vader. Om te voldoen aan de eind der goddelijke gerechtigheid. En mijn houd is wanneer we verwaardigd mogen worden. Om in de vier sterren van de consciëntie Het gericht gespannen zullen worden. En we worden eengewonden voor de behuurden en de rechte God. En we krijgen hem te beminnen. Het onze zaligheid. Dat we rechtvaardig verloren zullen gaan. En dan hem nog herkennen u toen is en de volgt schaans rechtvaardig, wie zal het dan zijn die ons vrijmaakt? zal Christus daar tussen beiden treden, die de pleiter is voor het aangezicht zijn vader, en ze vrij zal pleiten, op grond van zijn aangebrachte en volgende gerichtbaarheid. En God de Vader zal de vrij spreken van schuld en straf, en God de Heilige Geest zal ze doen ervaren, door het een geloof vrijheid zo te winnen. In mijn van Vrijheid die van binnen mij zo zal het maken. Ach, mijn ouders. Heb je wel eens ooit mag bewegen in die vrijheid? Staat u, stap dan in de vrijheid. Ach, daar worden we in ingezet. En wanneer we hier vinden, en mijn ouders vrijgekocht door dienstbaarheid is de prijs geweest, niet vaal, nog zilver, maar het niet bloed van een onbevlekte en onstraffelijke land. Ach, die er oren voor macht hebben, die kan horen, mijn oren staan, een onzakelijk ruim evangelie preken. Een onzakelijk ruim evangelie. Een woord die zichzelf aanhaafde en bekeerd willen wezen zonder dat God het gedaan en vrij menen te zijn zonder dat ze vrij gesproken zijn. En vrij... Ach, dat is gevaarlijk. Ach, dat is gevaarlijk. Dat worden bij tijden de grootste vijanden van de waarheid. Hoe ja. schoongepaleis stond met God die mijn uur worden soms de grootste vijanden van de waarheid. Maar die doorgenamen en door de heilige geest waarheid, maar worden. Die moeten buigen onder het gezag der waarheid en hebben nodig van de dichter van Psalm 124 6, de streek brak los en wij zijn vrijgemaakt vrijgemaakt door het bloed en de gerechtigheid van Christus en ze zijn we in de derde plaats nog vrijgekocht tot vrijheid. welke om weer terug te keren tot de wet en wettische instellingen Apostel 16, en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbreid, of wordt niet wederom met het juk der dienstbereid bevangen. Wat wil de apostel zeggen? De, de, de geluister, die weder door leraar, herkent jullie zijn bekeerde man. En je hebt het geloof in Christus, je zaligheid is zeker hoor. Maar, dat je nou totaal niks voor doet, en totaal niks aan hoeft te doen, dat is erg, dat is erg. Je moet die oud-testamentische wetten zomaar niet ineens een schop geven een beetje laten besnijden, nog een beetje groef zijn. Want in de besnijdenis, en dan nog moet je mezelf ook nog wat doen. Uh, nog een beetje naar de wet lezen, die altijd de mensen te bedienen, nog een beetje naar de wet leven. En wat denk je over mijn hoofd? Hij zegt hierop, you know, Om wel te zijn. Vrij gemaakt Vrijgemaakt door vrij, maar vrijgemaakt tot dienstvrijheid. Welk? Wel een wel, vrijheid. Rome die leert, die protestantse godsdienst is een goddeloze zaak. Waarom? Die mensen mogen leven zoals ze willen. Dat is nu juist mijn oorde, dus de schoonheid van de vrijheid. Oh, de kerk van op de plek. En die mag alleen zo ze willen, waarop ze de wel delen in de gemeenschap van Christus. En in de vreemde met God mag het alleen zo ze willen. Wanneer zal dat gebeuren als in de hemel zijn? Als in de hemel zijn, dan zo ze leven. En mag het leven zo ze willen. En hierop praten, ah, dus zullen is het nooit kunnen zo ze willen. Meester is er wel nodig, wanneer u staat, er wordt niet de weten omgevangen met het juiste dienstrecht, dat we hier niet terugvallen in een werkvergoed en in doen. Weet je wel, voor de mensen dan worden we iedereen achter, we halen van vijf, dan worden wij de echte bekeerde mensen, en andere beugels. Dan zouden we het meten willen dat een ander zich schikt is, zoals onze mening is. Maar mijn horde, dat is een juk, dat hebben onze vrienden niet kunnen dragen. Wij hoeven niet te dragen. Maar het is ook, houdt die gedachte, is niet de vrijheid tot het vlees. Om maar naar het vlees te leven, want dan worden we anders noem je aan. Wat is nu hier het oogmerk? Mijn heut. Vrijgemaakt door dienstbereid en vrijgemaakt door dienstbereid. Dat is. Van zijn inzet. Zijn recht, zijn hoog en zijn waarden te hulpbrengen. Lief te hebben en te vermelden de ere van Jacobs. Het wordt een eigenschap. Niet om zelf gekroond en op de troon te zitten, maar de troon en de kroon van Christus herkennen en roepen. Waarvan we nog eten zingen, om dan te moeten van eigen in verband met de tijd uit Psalm 119, het 24ste vers, ik zal u geboven, die ik oprecht bemind mijn hoogst vermaakt, mijn zielsgenoegen achter, ik reken die mijn allergrootste winnen, ik grijp na, en zal er heil uit wachten, ze lief, en zal met hart en zin ook geen gehoord hebben ingezet betrechten, het is het 24ste vers, van Psalm 119. Ik heb ingezet betrachtig. Mijn hordespreid kocht tot dienstbaarheid. Ach, dan is het voor David geen moeilijke zaak. Wanneer dat is zegt wat vrijheid Zelfs uwe wet bemiddel. Zij zullen naar geen hinderpaal paal Ik heb die al mijn beleidschap in u binnen. Ook op uw heim en al uw Als we niet bewerkt worden. En we worden weer in de dienstbaarheid gedreven. En helaas dat kan een ongelooflijk wikkels of opgevenen. Wat een duisternis kan een kind van God bij tijd niet over zijn ziel halen. En mijn uurde, ik zeg bij tijd want één ding blijft waar. Ach, al is het dan hier bij tijdig dan verhookt, voor de zijn van de prijs. En al is het dat het bij tijdens voor de is. Of dan zullen weer in de dienstbaarheid zitten. Ach. Dan zou de kracht van deze waarheid. Nog waar kunnen maken. Staten. In de vrijheid. Met welke Christus die vrijgemaakt heeft. Hij wordt toch niet vervangen. Dat wil hij ook rompten. En weer. Met eerbied gesproken. In te kruipen in wettische woelingen. Wettische werken. En mijn hund. Ach. Dan. Dan ben we direct de vrijheid kwijt. En helaas, wat wordt die vrijheid? Ik word wijsig genoeg. De ware vrijheid te maken tegen. In de vrijheid Christus hebben we vrijgemaakt. Ach, wie zal dan beschuldiging inbrengen? Wanneer wordt het nog eens gehoord? Want zal God volle. wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkone God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die bedoelt? Christus is het die gestorven is. Ja wat meer is. Die ook de rechterhand God is. Die ook voor ons zit. Voor rekening van die allerzoetste Christus te leggen. Voor rekening van die beminnelijke de schoonstaller mensen, kinderen te mogen leggen. Verzekerd te mogen zijn. Van zijn overhandelijke trouw liefde en genade. En Christus verandert niet en God verandert niet ach, dan wordt dat bewaard worden al niet meegevoerd te worden met de geest van deze eeuw. als dat er van een mens nog wat bij moet want dat is ten eerste tot onze heren van het goddelijke wezen ten tweede het miskennen van het woed van Christus en het leggen, het bedroeven van de heilige zin kom, we zeiden de tijd is voorbij met medereis genoten naar de eeuwigheid we genieten een vrijheid, maar voor het vlees, voor het vlees, om het vlees uit te leven. Ach, daar geeft deze vakantie tijd van de bewijzen van. Ach, men maakt plezier. Ach, men drinkt en men eet alsof het in de dagen van Noah was. En men jubelt in de wereld en het genot van de wereld. En... Het geen dat de wereld die koren moest noemen. Ze meent een vrijheid te hebben. En weet je wat de arme wereld denkt? Dat God volk in de boeien zit. En dat God volk in de banden zit. Daar worden ze overrechten. Maar ze weten het niet. Gij hebt in het hart meer vreugd dan andere smaken in de tijd. Die bij koren en moesten luchten geweldig leven arme dat wat die geestelijke vrijheid is. Die ze vrij te zijn. Oh, zoveel gosting dat jubelend over de wereld gaan Zonder ooit te hebben leren kennen waar die gebonden. We willen even geen in het vlees. En in Jezus die van eigen komt te bieden. Zonder dat ze weten wat ze mee doen. Moeten. En hem toch maar aankomen oh, te zijn. Het ontzeggelijke bedrog voor die grote reden. Denk mijn heur. Dat die nu menen vrij te zijn. En die soms denken dat Gods volk zwaar moeten zijn. Ach, als dat het die mensen te komen van de wereld. Straks. En dan alles in de slavernij voor eeuwig gepland wordt. breng ze hier en ze zijn handen af. Oh wij, wij, wij, adem me weer op, adem En wij, wij, arme me die zichzelf komt de te aan. en een vrijheid mee te hebben en niet door Christus strijden. O, de dwaze maagden kwamen tot aan de hemelpoort. Maar niet verder. O, oh, laat ons denken. De noodzakelijkheid van de kracht van dat bloed. Dat de heerschappij der zonde verbreed. Dat de macht der zuivel vervrijkt. En dat de wet in zijn ijs en zijn bloed volgaan is. Ach, om te genieten die vrij, de zittende die overrompen. Ach, die waarlijk oprecht van het zijn, die zullen hartelijk erbij komen. Ach, man, dit is de waarheid. Ik kan er bij tijden niet van te zien. dat bij tijden geloven van God van mij. Dat hij me bij tijden nog naast in de gewenigheid. Dat hij me bij tijden nog naast in mijn vangen. Dat hij me bij tijden nog naast Waarom dan? Ah, dat horen bij tijden uit het woord. Dat leert me soms de predik in voor. woord. Dat hij gekomen is om alle de te vermoorden. Moest deze vrouw niet losgemaakt worden van haar banden. Ach, die jacht samengebonden van de duivel. Dat ik soms uit Gods woord. Daarom kan ik het niet aanlaten. laten. Om mijn hand te kloppen aan de hemel voor. Ach, laat dat niet stil blijven bijgevonden worden. Ach, ik zal weer toeroepen. Laat hem toch met je doen. Om te mogen egen en te brug naar in de, de en reeuwigheid. Het is afgedaan mijn het is afgedaan mijn uitgewerkt, afgewerkt en doofgewerkt om alles dat je te laten doen. En we zo ervaren wat het in zal houden, vrijgemaakt te worden en in die vrijheid te maken staan. Ach, dan zou ik je toe roepen, hou dan moed, gij die God zoekt en de ziel te zien, die de vrijheid niet hebben. Die ook niet uit de gevangenis uit kunnen of durven breken. Ach, ieder heerlijk hart gelijk willen worden. Heerlijk zalig willen worden. Heerlijk op rechtsgronden gezalig willen worden. Zitten die nog honger Hoort dan dat ze in de woorden zal die zeker waar maken. Dat een dag daar vrij laat gaan zou breken. En het is nu van ja, dat je hem achteruit tot wat je verloren hebt. Wat je kwijtgeraakt ben, heb God die genade verdiend. Aan onze hartie. Ach, hij bewaren ons. Om weer terug te vallen in dienstbreid. Maar hij bewaren ons Om Oh, met de vrijmaking, al één gedachte de Eén die uit de gevangenis komt. Och, die er tien jaar gezeten hebt. Die zou je haasten en je hoeft nooit geen hooggroep meer te bedrijven. Of leeg op een ander netje. En wat, ja, ach, ik weet goed van wat voor dat ik heb. Ik ben ook maar vrijgemaakt. Ach, God geeft ons de naam. Om de bewustheid van vrijgemaakt te zijn. Door welke Christus ons vrijgemaakt is. En is het hier bij tijden nog soms in banden, in strijd, in moeite. Ach, straks spreekt het grote jubeljaar aan. Om dan vrijgemaakt te worden verrekt. En dan zal het een zwak wezen, wanneer ze in de dag der dagen zien licht lichaam verenigd is. En Christus en kerk zal kussen en ze zou vrijmaken. Om ze dan zijn vader voor te stellen als een gemeente zonder vlek en zonder rinkel. En dan zullen ze daar staan voor zijn troon vrijgemaakt en vrijgekomen. Om in een door het vloek gewassen te wassen. De lange De roem de los. En de prijs toebrengen goden en de lammen tot in eeuwigheid. Amen. Heere. Ach. Alles heeft een bestemde tijd en we moeten besluiten. Maar ach. Het gebrekvolle zou gij nog kunnen zegenen. En dienstbaar stellen. Voor de ene of voor de andere zitten en nog om rond hier. Door onweder voortgedreven ongetroost. Die niet boven de waarheid. Die niet boven de leraars. Die niet boven je volk uit kunnen groeien. Ach, Heer, gedenk ze nog ten de goede. Naar de rijkdom uw genade. En naar de grootheid uw bare mattigheid. En ach, here, de waarheid leert nog. Dat de vrijgemaakte bidden brengt hier. Al uw gevangenen zeden. Zie verder op uw erg volk neer. Het is een grote zaak vrijgemaakt te zijn en vrijgekocht te zijn, maar als, ach, ach, dan gaan ze zeggen, heren, dan zitten ze nog meer in de gevangenis. Ah, je hoort dan naar hen die in de gevangenis Laat Laten hun gekerm voor uw gezicht verschijnen, gedenken dan nog. Een iegelijk naar weg staat een omstandigheid. Ook het sacrament mocht u nog genadiglijk achtervolgen, Bij je lieve geest, verzoen en zoen. Over het zonde aangekleed om voren, en verhoren om het bloed is verbloemd om Jezus' willen. Amen. Onze geslopt zijn het zij tweede versie van psalm 66. als aardrijks sneekt u neer en hebben de schoonste psalmen aan wat er verder volgt in het tweede versie van psalm 66.